De Heer is opgestaan. Dat is het ongelooflijke goede nieuws. Wat de Bijbel ons vertelt. En dat Jezus is opgestaan. Dat is het meest bijzondere en revolutionaire. Wat ooit in de wereldgeschiedenis gebeurd is. En dat heeft alles veranderd. Dat heeft ook alles voor ons veranderd. En misschien denk je van... Ja, maar waarom dan? Misschien is het nieuw, nieuw voor je. Kan ik me bijna niet voorstellen, maar misschien is dit voor het eerst dat je hoort dat Jezus is opgestaan uit de dood. Of misschien heb je het wel heel vaak gehoord, maar denk je, ja maar waarom is dat zo'n big deal? Waarom is dat zo belangrijk dat Jezus is opgestaan uit de dood? Wat heeft dat voor invloed op onze levens hier en nu? In de 21ste eeuw, hier in Amsterdam, Nieuw-West. Nou, daar wil ik vandaag met jullie naar gaan kijken. Waarom is dat zo belangrijk dat Jezus is opgestaan uit de dood? Nou, er zijn heel veel verschillende redenen waarom dat zo belangrijk is, maar ik wil eigenlijk naar drie hele belangrijke redenen kijken vanmiddag. En de eerste is, als de volgende slide mag, is omdat Jezus hiermee eens en voor altijd heeft laten zien dat Hij de Zoon ...van God is. Sterker nog, dat hij God zelf is. Nou, nu denk je misschien... ...ja, maar hoezo? Hè, er zijn toch wel meer verhalen van mensen die opgestaan zijn uit de dood. Hè, is er niet ook een verhaal van een de Lazarus uit de Bijbel... ...die ook opstond uit de dood? Die claimde toch ook niet opeens God te zijn? Ja, het klopt. Er zijn meerdere verhalen in de Bijbel... ...en zelfs daarbuiten van mensen die opgestaan zijn uit de dood. Maar met al die mensen, zoals met Lazarus, was er wel één ding anders dan met Jezus. Namelijk dat ze ook, zoals elk mens, weer dood gingen. Ze hadden niet, zoals Jezus, wat de Bijbel noemt, een opstandingslichaam. Ze hadden nog niet een verheerlijk lichaam. Ze hadden nog niet een nieuw lichaam. Want toen Jezus opstond uit de dood had de dood geen vat meer op hem. Jezus overwon de dood. Hij kon niet langer doodgaan. De dood had niet langer vat op hem, maar zelfs tijd en ruimte niet. Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, lezen we in de evangelie... dat hij keer op keer verscheen aan de discipelen. Hij liep zelfs dwars door muren heen. Op een gegeven moment waren de discipelen in een gesloten ruimte de deur was op slot... En opeens stond Jezus in hun midden. En Jezus verscheen telkens aan verschillende discipelen op verschillende momenten. Zelfs één keer op, op dezelfde moment aan verschillende discipelen tegelijkertijd. Waarom? Omdat hij een opstandingslichaam had. Tijd en ruimte en dood hadden niet langer vat op hem. Het tweede grote verschil tussen de opstanding van Lazarus en anderen en de opstanding van Jezus is dat Lazarus bijvoorbeeld door Jezus uit de dood werd opgewekt, maar Jezus zelf opstond uit de dood. Hij overwon de dood zelf. En daarmee deed hij wat hij keer op keer aan zijn leerlingen beloofd had. Dat hij zou sterven, maar dat hij ook weer opnieuw op zou staan uit de dood. Ze zegt hij bijvoorbeeld in Johannes 10, vers 17 tot 18, hij zegt, zegt hij dit... De vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven. Nee, ik geef het zelf en ik ben vrij om het te geven en het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Weet je, Jezus deed ontzettend veel wonderen. De Bijbel is er vol van. Hij, hij maakte... Wijn van water, hij vermenigde voedsel, hij stilde stormen, hij genas mensen, hij bevrijdde mensen van demonen, hij liet zelfs mensen opstaan uit de dood. Maar van al die wonderen zou je nog steeds kunnen zeggen, ja, maar dat, dat zou een ander mens ook kunnen doen die echt helemaal op God vertrouwt. Maar de dood overwinnen, dat kan geen mens. Dat kan alleen God zelf. Weet je, nadat Jezus opgestaan was uit de dood, verscheen hij dus aan verschillende leerlingen. Maar telkens was één leerling of discipel was er niet bij. Weet je wie? Thomas. Thomas was de, de grote twijfelaar. Hij had altijd twijfels en ook nu twijfelde hij weer. Hij kon het gewoon niet geloven. Al zijn vrienden hadden Jezus gezien, maar hij niet en hij, hij geloofde het gewoon niet. En dan lezen we in, in Johannes 20 lezen we het volgende.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 Geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Weet je, Thomas wist, zelfs ook al was hij de grote twijfelaar, als Jezus echt de dood heeft overwonnen, dan kan het niet anders dan dat hij God is. En daarom zei hij ook, mijn Heer en mijn God. Nou, het is heel lastig te begrijpen voor ons hoe ongelooflijk radicaal dat was voor een gelovige Jood, om dat tegen iemand te zeggen. Want voor een gelovige jood was dat de grootste zonde die je kon begaan. Om iets of iemand te aanbidden in plaats van Yahweh, de God van Israël. Daar kon je zelfs voor gestenigd worden. En toch doet Thomas het. Waarom? Omdat hij overtuigd was door het bewijs van Jezus' opstanding. En hoe reageert Jezus op zijn uitspraak? Opnieuw, je zou je voor, kunnen voorstellen dat, dat Jezus als joodse rabbi, als, als gelovige man, meteen Thomas terecht zou wijzen en zeggen, ga even snel je mond spoelen met groene zeep. Wil je dat nooit, maar dan ook nooit meer tegen mij zeggen. Maar jouw Heer en jouw God noemen, er is maar één God. En dat is de God van Israël. Maar wat zegt Jezus omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En Jezus zegt eigenlijk, oh Thomas, eindelijk geloof je het. Dat ik jouw Heer en jouw God ben. Maar dat geloof je omdat je het gezien hebt. Gelukkig zijn zij, zijn jullie, die het niet gezien hebben en toch geloven. Jezus ontkent het niet, nee, hij bevestigt het. Ja, ik ben jouw Heer en jouw God. Nou, nu vraag je je misschien af: ja, maar waarom is dat zulk fantastisch goed nieuws? Martijn, waarom word je daar zo ongelooflijk enthousiast van? Je staat bijna te stuiteren. Doe even rustig aan, je hebt net een longontsteking gehad. Waarom is dat zulk fantastisch nieuws? Omdat we dus in de persoon van Jezus kunnen zien wie God is. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: Jezus is de selfie van God. In het gezicht van Jezus zien we wie God is. En daarom kunnen we God leren kennen als een God die ons niet afwijst. Niet als een God die tegen ons is, maar als een God die voor ons is. Als een God die niet afstandelijk en onverschillig is, maar als een God die zo met ons begaan is, dat hij er zelf verkoos om mens te worden als wij en onder ons te leven. Als een God die ons niet afwijst en veroordeelt en straft elke keer als we de fout ingaan. Maar die ons blijft opzoeken. Als een God die zo ongelooflijk van ons houdt dat hij zelfs bereid was om al onze fouten en gebreken en schuld en schaamte op zichzelf te nemen aan het kruis. En hij werd erdoor verpletterd. Hij ging dood, maar hij stond op uit de dood zodat wij genezen en vergeven kunnen worden zodat wij voor altijd in relatie met die God kunnen leven. Als wij ons geloof in hem stellen als onze Heer en onze Redder. Ben je nog op zoek naar God? Misschien zijn er vanochtend mensen die zeggen, ja maar ik ben nog op zoek naar God. Jezus zegt, kijk naar mij. Wie mij heeft gezien, heeft God de Vader gezien. Ik ben een God die altijd bij je zal zijn... Die je nooit zal verlaten. Die altijd voor je zal zorgen. Die je zal dragen. Juist als je moeilijk is. Dat is waarschijnlijk. Ken je dat lied? Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft. Mijn angst is weg. En ik weet, ja, ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft. Daarom is de opstanding zulk goed nieuws. Dus dat is de eerste reden, omdat Jezus daarmee heeft laten zien dat Hij God is. De tweede reden waarom de opstanding zulk goed nieuws is, omdat Jezus daarmee de dood overwonnen heeft niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons. Door Jezus' opstanding heeft de dood niet langer het laatste woord in ons leven. Weet je, ik zag een uh, paar weken geleden zag ik deze cartoon voorbij komen op Facebook. En ik, ik vind hem wel heel... Eh, beelden zeggen meer dan woorden, toch? Jezus staat op uit de dood... En de steen rolt de dood dood. De dood is overwonnen. En daarom zei Jezus ook over zichzelf. In Johannes 11 vers 25 tot 26. Ik ben de opstamming en het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Weet je dit... Dit vers betekent heel veel voor mij. Want over dit vers heb ik mogen spreken op de begrafenis van mijn eigen opa, een paar jaar geleden. Mijn opa die had een Rooms-Katholieke achtergrond, kwam uit Brabant, had ze een mooie zakje G. En mijn opa en eigenlijk heel de kant van mijn opa's familie, die gingen dus ooit naar de katholieke kerk, maar die waren allemaal gestopt met naar de kerk gaan. En ze geloofden het eigenlijk helemaal niet meer. En eigenlijk vonden ze mij dus maar een beetje de rare eend in de bijt. Een beetje de rare vogel in de familie. En daarom was mijn verbazing en mijn verrassing ongelooflijk groot... toen ze mij, de Jesus-freak van de familie, vroegen om de begrafenisdienst te leiden van mijn eigen opa. En ik zei, ja dat wil ik doen op, onder één voorwaarde. Dat ik iets mag delen van de hoop die Jezus geeft omdat hij de opstalling in het leven is. Nou, dat, dat mocht dan wel. Nou, nu moet je weten dat... Een paar dagen voordat mijn opa doodging... Ik nog op bezoek mocht bij hem in het ziekenhuis. En hij, hij kon bijna niet meer praten. Maar we, we hebben een kort gesprek gehad. En ik heb hem iets kunnen vertellen over... Jezus en zijn liefde en zijn vergeving. En zijn redding. En ik heb toen samen met hem mogen bidden... Dat hij zijn leven overgaf aan Jezus... En het moment dat we dat deden, zag ik die vrede op zijn gezicht. En daardoor kon ik vol overtuiging en met enthousiasme preken, dat omdat Jezus de opstanding in het leven is, mijn opa nu met Jezus in de hemel leeft. Zelfs nadat hij gestorven was. Nou, ik heb nog nooit zoveel mensen gehad die na de dienst naar me toe kwamen, als na die preek. En ik, mijn schatting was dat, net zoals die kant van de familie, iedereen ooit een rampschatolieke achtergrond had, maar niemand ging meer naar de kerk. Niemand geloofde meer. Maar ze kwamen naar me toe en ze zeiden, dankjewel, je hebt me geraakt. Ik wou dat ik dit kon geloven. Ik wou dat ik de zeker had, zekerheid had dat er na dit leven een eeuwig leven is. Eerlijk gezegd, ik ben jaloers op jou. Want ik ben bang voor de dood. Dat zeiden verschillende mensen tegen mij. En toen besefte ik weer wat voor ongelofelijke hoop we als christenen hebben. Dat omdat Jezus opgestaan is uit de dood, de dood niet langer het laatste woord heeft in ons leven. Maar dat we hoop mogen hebben. Niet een of andere vage hoop dat misschien ooit heel erg iets in de toekomst er iets van eeuwig leven zal zijn. De absolute zekerheid dat omdat Jezus opgestaan is uit de dood... wij met hem voor eeuwig mogen leven... als we ons geloof in hem stellen. Voor eeuwig. Maar weet je... heel veel mensen vandaag de dag... zijn niet alleen bang voor de dood... ze zijn ook bang om te leven... Ze leiden aan het zogenaamde FOMO-syndroom. Wie weet waar FOMO voor staat? Iemand? Fear of missing out. De angst om iets te missen. Iemand hier met het FOMO-syndroom? Ja? Nou, het FOMO-syndroom, de, de constante angst om iets te missen is dus dat je constant bang bent om kansen in het leven te missen, om de verkeerde keuzes te maken, om iets leuks te missen wat andere mensen aan het doen zijn. En daarom heb je verschillende mensen die constant op Facebook, op Twitter, op Instagram zitten, te kijken wat andere mensen wel niet allemaal voor leuks aan het doen zijn en een constante angst oh, ik mis iets leuks. Waar komt dat vandaan? Waarom hebben zoveel, met name twintigers en dertigers dit FOMO-syndroom? De angst om iets te missen. Nou, ik ik denk dat dat te maken heeft met het geloof in YOLO. Wat betekent YOLO? He? Oh, het staat er al. You only live once. He? Ja, Het is een korte cursus straattaal. YOLO. Dat, heel veel mensen die zeggen, oh YOLO. Je, je leeft maar één keer. En omdat je maar één keer leeft, dat denken mensen. Moet je alles... Nu laten gebeuren. Je moet alles uit dit leven halen. En daardoor hebben mensen constant de angst. dat ze niet genoeg uit dit leven halen. Dat zijn mensen constant op zoek naar een betere baan. een mooiere partner. een leukere of meer avontuurlijke vakantie. Het is nooit genoeg. Weet je, de opstanding van Jezus. laat zien dat YOLO, je leeft maar één keer complete onzin is. En daarom hoef je nooit FOMO te hebben. Hoef je nooit de angst te hebben dat je iets mist. Want dit leven is maar een speelde prik vergeleken met de eeuwigheid die ons te wachten staat. Dit leven is maar de eerste pagina van het ongelooflijke grote en mooie boek wat het leven met God heet. Wat voor eeuwig zal duren. En daarom kunnen we helemaal relaxed zijn. Kunnen we ontspannen. Tuurlijk, we moeten ons best doen om een zinvol en vruchtbaar leven te leiden. En we mogen er intens van genieten. Maar ons, als ons leven niet zo gaat zoals we gehoopt hadden. Dan hoeven we niet te wanhopen. Dan hoeven we niet in paniek te raken. Want uiteindelijk is deze wereld niet ons ware thuis. Weet je, de wereld waarin we nu leven is prachtig. En Je hoeft maar langs de Slotenplast te wandelen en je ziet die prachtige natuur. En je ziet hoe mooi God deze wereld heeft gemaakt. Maar deze wereld is ook ongelooflijk gebroken. En daar hebben we allemaal mee te maken. Dat ervaren we allemaal door, door teleurstelling in ons leven, door, door ziekte, door gebroken relaties, door eenzaamheid. Je hoeft maar het, het journaal te kijken. Miljoenen, vele miljoenen mensen op deze wereld. leiden een leven wat eigenlijk één grote aaneenschakeling van lijden is. Kijk naar Afrika. Miljoenen mensen lijden op dit moment verschrikkelijke honger. Kijk naar het Midden-Oosten of op opnieuw Afrika. Oorlog en terrorisme. Miljoenen mensen lijden eronder en zijn op de vlucht. Miljoenen mensen die verhandeld worden in moderne slavernij, die constant lijden. Miljoenen christenen die vervolgd worden om hun geloof, die lijden. Wat zou het ongelooflijk tragisch zijn als dit leven het enige is wat we hebben. Voor hun en voor ons allemaal. En daarom is het zulk goed nieuws dat Jezus de dood overwon. En omdat Jezus de dood overwon, is de dood aan het eind van ons leven niet een punt, maar een komma het best is yet to come. Het beste moet nog komen voor hen die hun leven overgegeven hebben aan Jezus. Vrienden, er komt een wereld, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar er geen oorlog meer zal zijn, geen lijden, geen pijn, geen verdriet, geen eenzaamheid, maar een leven waarin we Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En we vreugde en vrede en blijdschap zullen ervaren. Dat, daar kunnen we ons geen begrip van maken op dit moment. Dat is het leven wat ons te wachten staat. Waarom? Omdat Jezus de dood overwon heeft. Jezus is opgestaan uit de dood. Amen? Oké. Okay. Hey, de derde reden waarom de opstanding van Jezus zulk goed nieuws is. Is... Niet alleen de hoop die we hebben voor de toekomst na dit leven, maar ook voor dit leven. Weet je, door de opstanding van Jezus wil Jezus nu ons leven al heel maken. Wil Hij nu ons al een nieuw leven geven. Ik weet niet hoe jij hier zit vanochtend. Ik weet niet wat je denkt. Ik weet niet wat je voelt. Maar ik weet één ding. Namelijk dat we allemaal gebroken zijn op de een of andere manier. Eigenlijk hebben we allemaal... het enige wat we aan God te bieden hebben... zijn de scherven van ons leven. De scherven van angst, van pijn, teleurstelling en eenzaamheid. Scherven door wat anderen ons hebben aangedaan. Scherven van wat wij anderen hebben aangedaan. Allemaal hebben we vergeving en genezing. nodig. Allemaal hebben we een redder nodig... die ons redt van onszelf... En van schulden en van schaamte. En daarom is het paasverhaal zulk goed nieuws. Omdat dit precies de reden is waarom Jezus naar deze wereld kwam. Dat is precies de reden waarom hij stierf en weer de uitbraat. Om die scherven, om die schuld, om die schaamte, om die zonde op zich te nemen. Om de dood te overwinnen. Weet je, Jezus is als geen ander gespecialiseerd om gebroken dingen weer heel te maken. Om ons nieuw te maken. Dat is het grote wonder van het christelijk geloof. Ik probeer het nog steeds in woorden te pakken. Dat, dat wat Jezus 2000 jaar geleden gedaan heeft aan het kruis, en volgens zijn opstanding, dat dat ons leven hier en nu, in de 21ste eeuw, in Amsterdam Nieuw-West, kan genezen en kan vergeven en kan veranderen. Ik snap het niet, maar ik heb het wel ervaren. En met mij miljarden mensen over heel de wereld door heel de geschiedenis heen. En afgelopen half jaar in de gesprekken die ik met jullie heb gehad, heb ik dat keer op keer gehoord van jullie. Dat jullie iets van die veranderende kracht van Jezus dood en opstanding hebben ervaren in jullie leven. En de Bijbel getuigt daarvan keer op keer op keer. Luister bijvoorbeeld wat, wat onze vriend Paulus zegt in Ephesius 1 vers 19 tot 20. Ik vind het zo'n mooi vers. Paulus zegt daar. Hoe overweldigend groot is de krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood... En hem in de hemelsferen plaats gaf aan zijn rechterhand. Laat dat eens tot je doordringen. Die ongelooflijke kracht die Jezus deed opstaan uit de dood... ...is dezelfde kracht die in ons werkzaam zij. Het moment dat wij ja zeggen tegen Jezus en vervuld worden met de Heilige Geest. Het is precies dezelfde kracht... Op het moment dat wij ons leven aan Jezus geven, is het alsof we één met hem worden. En is het alsof we samen met hem gestorven zijn. Onze oude, zonder verslaafde, egoïstische ik sterft samen met Jezus. En we staan op tot een nieuw leven. Samen met Jezus. Wat Ton al zei, dat is wat de doop symboliseert. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt het ook zo mooi. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Heb je dat ervaren in je leven? Weet je? Hoe meer we Jezus de ruimte geven in ons leven om in ons leven te werken door zijn Heilige Geest, hoe meer we die opstandingskracht, die veranderende kracht gaan ervaren in ons leven hoe meer we gaan ervaren dat Jezus die gebroken scherven weer heel maakt hoe meer we gaan ervaren dat God echt een persoon is met wie we een relatie kunnen hebben, een liefdevolle vader met wie we kunnen praten hoe meer we die, die, die nieuwe opstandingskracht gaan ervaren om Jezus te volgen en om, om zelfs de dingen te doen die Jezus deed toen Hij hier op aarde rondloopt was bidden voor zieken. Bidden voor bevrijding. Die opstandingskracht kunnen we ervaren. Andere mensen lief te hebben. Mensen om ons heen. Onze ouders of onze partners of onze kinderen of onze collega's. Of onze vrienden. Zelfs de mensen die ons leven moeilijk maken. Die opstandingskracht geeft ons kracht om zelfs om vergeving te vragen. Als wij andere mensen gekwetst hebben. Die opstandingskracht geeft ons kracht om zelfs verslavingen, dingen waarin we vastzitten, te verbreken in de naam van Jezus en daarmee te stoppen. Die nieuwe opstandingskracht geeft ons zelfs kracht om door te gaan en te blijven, te geloven en hopen, zelfs als het leven tegenzit en het leven pijn doet. Dat is de nieuwe opstandingskracht in ons. Door de dood en opstelling van Jezus. Nou, betekent dat dat we dan een soort supermensen zullen zijn? Een soort christenen die altijd sterk zijn, altijd voor geloof? Vol geloof? Nee. We blijven een werk in uitvoering. Maar hoe meer we ons leven aan Jezus overgeven, hoe meer we zelfs merken dat juist in onze zwakheid, Gods kracht, Gods opstallingskracht, zichtbaar zal worden in ons leven. Maar God kan dat dus alleen in ons leven doen als we ons leven echt helemaal aan hem overgeven. En weet je, daarom geloof ik dat Jezus ons ook vandaag weer uitnodigt om die scherf van ons leven aan hem te geven. Misschien voor de allereerste keer, misschien voor de duizendste keer. Dat maakt niet uit. Jezus wil ons leven heel maken. Hij wil ons vergeven en genezen, omdat hij... Die dood is gestorven, omdat zijn lichaam gebroken werd. Omdat hij opstond uit de dood. Hij wil ons opnieuw vullen met zijn opstandingskracht. Weet je, omdat Jezus leeft, is ons verleden vergeven. Heeft ons leven nu zin. Het is onze toekomst zeker voor eeuwig. Nou, als dat geen goed nieuws is, weet ik het ook niet meer. Amen. het binnen. binnen. En weet je, misschien... Sorry, ik wil nog één ding zeggen. Misschien zeg je, Martijn, ik, ik vind het mooi wat je gezegd heeft, maar ik, ik ken Jezus nog niet. Maar ik wil hem wel kennen. Dan wil ik je uitdagen of vragen... Om in je hart mee te bidden. Met mij. In je leven aan Jezus over Laat je bidden. Heer Jezus. We geloven dat u leeft. Dat u voor onze zonden. Gestorven bent. Voor onze schuld en schaamte. Maar dat u ook opgestaan bent uit de dood. Dat u leeft. Dat u hier bent vandaag en dat u niets liever wilt dan in relatie met ons leven. Dat u niets liever wilt dan ons leven te vervullen met uw opstandingskracht. Dat u ons wilt vergeven en genezen. Heer, u kent ons. U ziet ons. Ik bid voor iedereen die u nog niet kent. Heer, hier zijn we. Heer, we beleiden... Dat het enige wat we u te bieden hebben, zijn de scherven van ons leven. Vergeef ons, Heer. We beleiden dat we gezondigd hebben tegen de leven. Wilt u ons vergeven? Wilt u ons heel maken? We beleiden dat u onze Heer bent en onze Redder. Door uw dood en opstand. Heer, dank u wel dat als we ons leven aan u overgeven, overgeven dat u in ons komt wonen door uw heilige geest. Kom Heer, vervul ons met uw geest. Misschien voor de allereerste keer, misschien opnieuw. En vul ons opnieuw met uw opstandingskwam. In Jezus naam.